8 uur, net wel met het NOS-journaal. In Amsterdam is dinsdag door de Nationale Recherche een terreurverdachte aangehouden. Het is een man van 20, zegt het Openbaar Ministerie. Bij huiszoeking in zijn woning zijn spullen gevonden om bommen mee te maken. en veel dvd's met jihadistisch materiaal. De verdachte had de afgelopen weken op internet gezocht naar handleidingen om explosieven te maken, zegt het OM. Hij is voorgeleid aan de rechtercommissaris en zit voorlopig vast. Op vliegveld Eindhoven is aan het begin van de avond paniek ontstaan omdat er een vliegtuig landde met een rokende motor. Het was een Boeing 737 van de Hongaarse prijsvechter Wizz Air. De brandweer en andere hulpdiensten rukten massaal uit omdat het er ernstig uitzag, maar alle 174 passagiers konden veilig naar buiten en de motor werd snel gekoeld. PVV-kamerlid Brinkman heeft forse kritiek op het meldpunt voor Oost- en Midden-Europeanen. Dat blijkt uit een interne e-mail van hem die in het bezit is van een Vandaag. Volgens Brinkman is het meldpunt niet van tevoren in de fractie besproken. Hij vindt dat het meldpunt meer kwaad doet dan goed en dat er onvoldoende visie is. In de mail staat onder meer arbeidsverdringing is iets compleet anders dan criminaliteit of overlast. Je kunt het een niet met het ander vergelijken. Het Vaticaan onderzoekt zelf wie verantwoordelijk is voor het laten lekken van geheime documenten. De afgelopen weken doken in de Italiaanse media herhaaldelijk interne brieven en memo's op, waarin onder meer corruptie en fraude binnen het Vaticaan aan de kaak werden gesteld. Binnen en buiten Italië kregen die Vetti Leaks veel aandacht. Paus Benedictus heeft nu een onderzoekscommissie benoemd die de zaak tot op de bodem moet uitzoeken. Het weer vanavond helder, vannacht bevolkt, het blijft droog. Morgen overdag alleen in het oosten nog wat zon. En het wordt tussen 12 en 16 graden met smiddags enkele buien. Zondag eerst grijs en later zonniger. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met een file op de A67 Venlo richting Eindhoven. Door een ongeluk staat er tussen Venlo en Velden 2 kilometer. En het verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid.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 Dit is onder andere naar aanleiding van de inzamelingsactie van 538 voor War Child. Vanavond eindigt die actie. En wat gaat War Child eigenlijk doen met dat geld? We horen het straks. Maar eerst België. Het is een dag van nationale rouw vandaag in België. Het land rouwt om de 28 dodelijke slachtoffers van het grote busongeluk gisteren in Zwitserland. In de meeste gevallen gaat het om kinderen uit het kleine Belgische plaatsje Lommel. Vandaag werd er in heel België een minuut stilte gehouden. De basisschool Het Stekske in de kolonie, een buurtschap van Lommel. Klas 6 in Nederland groep 8 was op sneeuwvakantie. De media komen massaal naar de zwaar getroffen school. Op dit moment vangen we hier op de school de familie op. Iedereen kent elkaar in Lommel. Iedereen is enorm betrokken bij het drama. Een minuut lang stopt het openbare leven. Treinen, trams, bussen en ook veel auto's staan stil. Samen rouwen de Belgen. Ja, en iedereen in Londen kent dus wel een kind dat om het leven is gekomen. Het gaat daar om een kleine, hechte gemeenschap. Hoe gaan ze daarmee om? Nou, in Nederland maakte Volendam een vergelijkbare tragedie mee. Daar kwamen veertien jongeren om het leven bij de nieuwjaarsbrand... in Café Het Hemeltje in 2001. En raakten er ruim 200 ernstig gewond. Mijn eerste gast van vanavond die was in die tijd wethouder daar. Martijn Smit, goedenavond. Goedenavond. Ja, in, uh, in dit geval gaat het in Lommel eigenlijk net zoals in Volendam... om een hechte kleine gemeenschap die zoiets gruwelijks meemaakt. Heeft u moeten denken aan de gebeurtenissen in Volendam toen dit gebeurde? Ja, toen het gebeurde is wel het eerste wat ik eigenlijk dacht... Goh, uh, Volendam, dat ja? klopt, ja, dat klopt. En wat dan? Nou, wat natuurlijk vergelijkbaar is... is uh, boven, uh, allereerst het hoog aantal slachtoffers, jonge kinderen... en uh, heel veel uit één gemeenschap... Dus dat, uh, ja, de, de tragedie is in die zin wel vergelijkbaar, Jan. Ja, want uh, die tragedie... Nu in, in België is natuurlijk de won nog helemaal open. Ja. Uh, en in Volendam is het inmiddels alweer elf jaar geleden. Ja. Zullen we heel even luisteren naar een korte compilatie van die gebeurtenissen toen? In het stamvolle café De Hemel op de dijk breekt brand uit. Jongens, mooi jongens, mooi meiden. Ik kwam helemaal verbranden. Het dodental cafébrand Volendam blijft stijgen. In Nederland te weinig bedden voor gewonden. Brandende kerstversiering die van het plafond naar beneden kwam is waarschijnlijk de oorzaak. De hechte gemeenschap van Volendam zoekt steun in de kerk en bij elkaar. Intens verdriet. Het hele dorp is ermee begaan. Dames en heren, goedenavond. Een indrukwekkende stilte in de overvolle straten van een kleine gemeente. Achter de jongeren kroonprins Willem-Alexander, premier kok, burgemeester Esselmuiden, kardinaal Simonis en leden van het kabinet en het gemeentebestuur van Volendam. Ja, hoe is dat om terug te horen? Nou, ik heb het vaker teruggehoord inmiddels, maar het, uh, het is nog heel dichtbij eigenlijk. Dat, dat blijft denk ik ook wel zo. Ja. En op wat voor manier? Dichtbij? Nou, het is een... Uh, kijk, wat heel belangrijk is, dat gebeurt nu uh, ook in België... is dat je op dat moment ook betekenis geeft aan hetgeen gebeurt. Hè? En dat gebeurt, dat hoorde je net ook even in de terugblik... met bijvoorbeeld een moment stilte hè, of met een... Uh, er zijn allerlei zaken gebeurd om een soort verbondenheid te hebben met elkaar. Ja, rituelen eigenlijk. Met rituelen. Elkaar. Je hebt de eerste dagen vooral behoefte aan, uh, aan rituelen... omdat de eerste dagen gekenmerkt worden door een soort, nou noem het maar een knockout. De verslagenheid is zo enorm te groot om woorden te geven. Dus zoek je het in rituelen als er geen woorden zijn. Ik denk dat dat enorm helpt. En uh, dat dat een soort basis is om vervolgens verder te gaan. Want welk ritueel staat u nog heel erg bij? Nou, we hebben daar uh, een, een grote bijeenkomst gehad uh, in het stadion. Uh, dat was een heel belangrijk uh, moment, vond ik. Wat in Volendam wel bijzonder was, was dat het aantal slachtoffers... dat liep nog op. Hè? Dus het was een uh, de, de ramp in Volendam was een andere ramp dan hier. Omdat brandslachtoffers is een specifiek soort slachtoffers, Slachtoffers die vaak een leven lang ook slachtoffer blijven. Dat is punt 1. En bovendien wisten wij, er zullen nog een aantal mensen overlijden. Jonge mensen. En uh, dat maakte het moeilijk om het punten vinden waarop je zegt, nou, nu gaan we daarbij stilstaan. Dat, dat was een, best een puzzel. Ja, want in België gaan ze bijvoorbeeld aan zijn woensdag uh, de foto's van de slachtoffers uh, in de kerk uh, laten zien. En dan vragen om iedereen daar een, een kaars aan te laten steken. Hè? En dan ja. dat er een mooi licht is voor iedereen. Ja. En dat herkent u dus van de dingen ja, die nou, u, dat, u gedaan heeft. Dat zijn rituelen, ja. ja. ja. Um, Zo'n hechte gemeenschap, hè, Van Volendam. Dat werd daar toen ook alsmaar gezegd. Dat is nu ook zo in Lommel. Wat, ja. wat gebeurt er. Kunt u dat schetsen? Ja, nou, ik vond op een gegeven moment uh, het woord hechte gemeenschap Volendam vond ik, uh, heel vermoeiend worden. Ook, uh, <laughs> ja. Waarom? Hè? Nou, omdat, dat klopt wel, maar het werd erg uitvergroot. Dus daar moet je voor oppassen. Uh, wat wel uh, zo was in Volendam, was: uh, Volendammers zijn gewend om uh, zichzelf te redden. Hè? En, en dat vind ik uh, dat is heel goed. Uh, wat wij toen hebben gedaan, is uh, zoveel mogelijk ervoor zorgen... dat iedereen die hulp nodig had, ook hulp kreeg. En daar gingen we heel ver in. Dus ook op het moment dat iemand zei, ik heb geen problemen... dan was eigenlijk toch wel het devies van... nou, het zou best wel eens kunnen zijn dat je die wel hebt... maar dat je die nog niet herkent. En pas op, want dat kan zich dan later uiten. Uh, daar ben ik enorm van teruggekomen. Uh, ik denk dat, uh, dat het in eerste instantie toch gaat om eigen kracht van mensen en dat je die in het bijzonder eigenlijk vindt in je eigen gezin... of bijvoorbeeld op je eigen school, je voetbalvereniging... Hè, waar, je dan, uh, waar jouw sociale omgeving is, mm -hmm. probeer daar als eerste te vinden. Dat zou wat mij betreft ook het belangrijkste advies zijn... nu in, uh, ja, in het drama wat zich nu heeft voltrokken. Dat zou je tegen de wethouder en de burgemeester zeggen... denk niet dat je de hulp van buiten moet halen, maar het, het komt van binnen... Uh, daar begint het in ieder geval. Ja, ja. Ik denk wel dat je dat continu het aanbod moet hebben. Er, er moet hulpverlening klaarstaan. Op het moment dat iemand zegt, ik heb hulp nodig, moet die hulp er zijn. En mensen moeten ook weten dat die hulp er dan is. Maar uh, begin met, uh, met mensen de ruimte te geven en de kans te geven... Om het, uh, om het zelf met elkaar op te gaan lossen. Want dat heeft u gezien, dat het zo werkte. Wat heeft ik, u gezien dan? Nou, ik heb gezien toen een gemeentebestuur... en daar was ik zelf verantwoordelijk voor dat onderdeel. Hè, dat noemden wij dan, uh, laat, laat ik zeggen, de psychosociale nazorg... waar ik verantwoordelijk voor was, richtte zich enorm op het... Uh, uh, ja, outreaching met een mooie woord. Dus echt mensen bezoeken, thuis opzoeken bijna van... heb je hulp nodig? Als je geen hulp nodig hebt, weet je het wel zeker. Mm -hmm. Nou, achteraf, dat heeft ook onderzoek uh, overigens uh, aangetoond... Uh, achteraf is het zo dat je mensen echt wel iets meer... in hun eigen kracht dat kan laten zoeken. Maar is het zo, want dat bedoel ik eigenlijk... is het zo dat u dat later inderdaad gedacht heeft en geconcludeerd heeft, jeetje, we zaten eigenlijk verkeerd. Want wat, wat voor processen waren er dan tussen die mensen in gezinnen... waarvan u eerst dacht, nou ja, daar moeten toch professionals bij... Nou, ik denk niet uh, ook, ja, of het verkeerd is of niet. Uh, ik, ik zie het omdat mensen vooral verder moeten met hun leven. En wat je wilt, dat wil je als bestuurder, maar dat wil je ook als mede-inwoner. Je wil je handen in de mouwen steken, je wilt iets doen. Ja. Het is een drama, je wilt iets doen. Hulp geven. Ja, je wilt hulp geven. Dus verzin je alles wat er mogelijk is in hulp. Op zich is dat een heel natuurlijk en een hele goede ontwikkeling. Het zou ook heel dramatisch zijn als dat niet zo was. Uh, maar de, de, de, als mensen verder gaan met hun leven... dat zie je nu in Volendam, je bent elf jaar verder... dan hebben mensen het toch te doen met hun eigen sociale omgeving. D daar moet je het vinden en daar moet je het doen. En ik denk dat je dat zo snel mogelijk een kans moet bieden. Ik hoorde van de week, en excuus ik weet de naam niet meer... maar er was iemand ook op Radio 1... een mevrouw die, uh, die zich bezig hield met, met dit soort problematiek bij kinderen. Hoe kun je nu de kinderen... Rauwverwerking ja, nou. bij kinderen. Wat is nu belangrijk? En die mevrouw die gaf aan, de expert gaf aan... zo snel mogelijk toch weer de dingen doen die je altijd al deed daarvoor. Hè? Ook je klas, pak het weer op en, en, en pak je momenten van verdriet... maar breng die structuur weer aan. En toen dacht ik van, nou, laat dat kinderen nu weg. Volgens mij geldt dat voor die hele gemeenschap. Ga je dingen weer doen en vind daar binnen elkaar... Om, uh, ja, om je verdriet te delen. En uh, in, in België, nu het zal eerst nog wel even woede zijn, ook, denk ik, wat komt. En daarna, denk ik, uh, heel veel verdriet. Want dat is in Volendam ook, was ook zo, dat er eerst woede was. Ja, er is eerst. Uh, ja, daar was natuurlijk ook woede. Hè? Ja, daar, daar, daar was nog iets anders, dat natuurlijk ook de rol van het gemeentebestuur aan de orde was. De vergunningverlening, de exploitant. Ja. Nou, de, de, dat is allemaal hier wat. Ja, mochten daar al die dingen wel hangen in het hemeltje, ja. hè, aan, aan ja, het plafond, klopt. wat uiteindelijk ja. in brand is gegaan? Ja, ja, maar ik denk overigens dat. Dat dat niet de woede was, Ik, dat was misschien ook de woede... maar de woede is natuurlijk ook als je je kind verliest... of je buurjongetje of meisje, dan, dan, komt, dan, dan hoort woede bij. Dat is niet ja, dat misschien is beredeneerd, maar je wordt ja. gewoon wel heel boos. En nu, hè, want elf jaar uh, later is ja. het inmiddels... U, u bent daar geen wethouder meer, nee, u bent nee. inmiddels uh, burgemeester geworden... in, ja. uh, in Weiderwormer. Bij de meren. Bij de meren, ik zei het verkeerd. Bij de, bij de Bormen ja. is weer noord Toen Vechten. Ja, precies. Ik, ja. Um, heeft u daar nog een beeld van, hoe dat, hoe dat nu is in Volendam? Ja, er is onlangs een uh, uitzending gemaakt, tien jaar na dato. En ik, ik zelf uh, merk dat ik. Uh, ik heb er enorm afstand van genomen. Ik, ik wil niet zeggen een allergie. Om daar op terug te komen. Maar ik was daar toen zo ontzettend bij betrokken vanuit mijn vak, zeg maar. Uh, dat, ja, ik, ik heb daar een stap in teruggenomen. Ik, uh, ik vind toch, het, uh, het is vooral voor veel mensen nog steeds denk ik, een groot gevecht in Volendam zelf. En uh, later daar ook. Dat is een beetje mijn reactie daarop. En want dat woord allergie, waar komt dat dan vandaan? Nou, ik heb er heel veel over gepraat al. En, uh, en, en als ik er veel over spreek, dan ja, je komt steeds terug op patronen die je al eerder hebt aangegeven. En ik vind het nu wel belangrijk om er wel iets van te zeggen. Omdat uh, ik inderdaad denk dat je ook geleerd, hebt, dat we, we hebben we ook geleerd van Volendam. En een van die lessen is wat ik zojuist aangaf. Ja, dat ze het in hun eigen gemeenschap eigenlijk moeten zoeken. Ja. Of dat dat eigenlijk als vanzelf gaat. Ja. En heb je daar dan ook nog als bestuur, als gemeentebestuur een rol in? Ja, ik denk dat je dat wel heel goed kunt uh, organiseren. Kijk, wat, wat je in Volendam toen ook zag... en dat was als gemeentebestuur eigenlijk ook weer lastig op zichzelf... was dat er ontstonden heel veel initiatieven in de gemeenschap. Hè? De voetbalvereniging zei, we gaan een, een stille tocht organiseren. Andere verenigingen zei, we gaan iets doen. Waarop de media aangaven van... goh, gemeentebestuur, iedereen is, uh, is bezig en u niet. Hoe ja. kan dat nou? Ja. Terwijl wij wilden nog even wachten... omdat we wisten, er komen nog slachtoffers aan. Dus in dat type discussies kom je terecht... Uh, ik denk dat je alleen maar moet laten zien als gemeentebestuur... wij staan voor u klaar. Uh, als u hulp nodig heeft, wij zijn daar. Ook je rituelen organiseren, Nou, dat gebeurt volop. En dat is in feite de rol van het gemeentebestuur. En je zou ontzettend veel meer willen... In Volendam was er ook meer nodig. Hè? Omdat er ook heel veel slachtoffers voor langere tijd zijn. Dus in de zin van werkgelegenheid, ander onderwijs. Omdat mensen vingers uh, ja, bijvoorbeeld moesten missen. En technisch onderwijs volgden. Ander onderwijs. Maar ik denk dat dat hier wat anders ligt. En dan moet je je rol ook niet overschatten. Het drama voltrekt zich in de gezinnen. Ja. En daar ligt in feite ook in hoge mate denk ik de, de, ja, de oplossing. Is het misschien een, een veel te hoopvol woord. Maar in ieder geval de, de sleutel de naar, naar verder gaan in je leven. Ja. En u als wethouder, heeft u uh, op dat vlak ook nog voor mensen wel iets kunnen betekenen? Heeft u persoonlijke gesprekken gevoerd eigenlijk? Met nabestaanden bijvoorbeeld? Ja, ik heb uh, toen natuurlijk heel veel gesprekken gevoerd. Ja. En welk gesprek zal u nooit vergeten? Uh, nou, uh, wat ik eigenlijk nooit vergeet, dat, en dat, dat staat me altijd op het netvlies... is een gesprek met uh, een meisje, weet ik achteraf, en dat was in een ziekenhuis... Waarbij letterlijk alleen nog de ogen te zien waren, want de rest was gewoon verbonden in, in uh, verband. En uh, het was geen gesprek, maar het was wel elkaar aankijken. En dan komt het wel heel vol binnen. En wat binnenkwam was uh, enerzijds bij mij het grote verdriet. Maar uh, eerlijk gezegd wat nog veel meer indruk uh, maakte op mij was de enorme strijdlust die ik zag in uh, die ogen. En het waren alleen twee ogen. Ik kon verder niet zien. En ik weet achter ook niet uh, wie het was. Oh nee? Ik weet alleen dat het een meisje was... omdat ik toen ik daaruit liep, de arts dat uh, aangaf... En, uh, ja, en dan er was er weer het volgende slachtoffer. Want er gingen toen langs veel slachtoffers in de ziekenhuizen. Dat was het eerst, een van de eerste dagen. Maar daar blijft wel bij. Ja. Ja, ja. En dat is eigenlijk kort gezegd wat het is. De kracht van de mensen die zoiets overkomt. Ja. En uiteindelijk om dat met elkaar te verwerken. Ja, daar ben ik in de loop der jaren steeds meer van overtuigd geraakt. Van daar zit de kracht en die moet je mobiliseren. En daar moet je mensen in helpen. Om die kracht zo goed mogelijk uh, te benutten. Ja, dus België staat een heel proces voor de, voor ja, de deur. Dat staat uh, zeker. Dat is zeker het geval. Mag ik u hartelijk danken voor uw komst? Geen dank. Ik sprak uh, met uh, Martijn Smit, voormalig wethouder dus in Volendam. En we spraken over het uh, proces waar België nu doorheen gaat. na het ongeluk in Zwitserland. Dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max Met Margarethe Rijntjes. Veel uh, aandacht voor kindsoldaten deze week. Het uh, internationaal gerechtshof veroordeelde... dat het ronselen van kindsoldaten een oorlogsmisdaad is. En verder keken miljoenen mensen naar de internetfilm over Joseph Kony. En vanavond eindigt een week actie van Radio 538 voor War Child. Proberen geld in te zamelen. Nou, Ik ga erover praten met Wout Visser. Hij is uh, kinderrechten-specialist van War Child. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, de hele week voert 538. 538? <laughs> actie, jeetje. Voor uh, Woortjeld, even luisteren. Even luisteren naar uh, de actie van Woortjeld. 538 voor Woortjeld, 2012. Nu in Acht Steden door heel Nederland. Goedemorgen, dit is de Show live vanuit uh, Groningen vandaag. Ja, dat is vandaag natuurlijk weer een hele mooie kans. Maar ja, daar staat wel wat geld tegenover. Met dat geld help je oorlogskinderen weer naar school toe. 33.456 kinderen hebben we toen al oh, Ongelooflijk, hè? Ja. Ja, en vanavond, het is spannend, wordt het afgerond, de actie. Klopt. En wordt het om uh, tien voor half tien duidelijk wat het uiteindelijk heeft opgebracht. Inderdaad. Um, naar school toe wordt er gezegd. Het geld wordt besteed om kinderen weer naar school toe te laten gaan. En dat gaat Woordjaard uh, organiseren? Dat is correct, ja. ja. Het is um, in het kader van deze hele week... waar er veel aandacht is voor kindsoldaten, uh, een heel ja, toepasselijk doel... Uh, kindsoldaten, voormalige kindsoldaten geven altijd aan dat uh, een van de belangrijkste uh, zaken die uh, ze hebben moeten missen uh, in de tijd dat ze deze ervaring hebben moeten doormaken, het missen van educatie is geweest. En het is ook de sleutel naar een nieuwe toekomst. Ja, want bijvoorbeeld in, uh, in Congo en in Oeganda en he, al die gebieden waar we het dan hebben over kindsoldaten, daar gaan projecten van start of zijn al bezig van War Child. U bent daar ook onlangs geweest. Hoe ja. is het daar nu? Want wat wij horen zijn inderdaad de verhalen over het ronselen van de kindsoldaten. Ja. Nou, Oeganda en uh, wij werken dan met name in het oostelijke deel van uh, Congo. Het zijn twee totaal verschillende gebieden. In uh, Oeganda heeft een burgeroorlog twintig jaar lang een enorme impact gehad op de lokale bevolking. Er hebben daar 2 miljoen mensen in vluchtelingenkampen gewoond. Uh, dat is gelukkig voorbij. Sinds 2006 zijn mensen aan het terugkeren naar hun uh, dorpen. En daar is het redelijk vreedzaam. Uh, en dat is het gebied waar ik het uh, afgelopen half jaar heb gewerkt. En het is fantastisch om te zien. Ik was daar zeven jaar geleden ook. Uh, toen was het één uh, grote uh, ellendige toestand. En tegenwoordig groeien daar de zonnebloemen weer. Dus dat is fantastisch om te zien. Mensen zijn weer aan het boeren. En in de Congo is die situatie compleet anders. Daar zijn mensen nog gewoon uh, ontzettend uh, ja, onderdeel van de strijd die daar woedt. En uh, gemeenschappen, en daarmee dus ook kinderen... Worden nog uh, ja, uh, dagelijks geconfronteerd met uh, alle ellende die een burgeroorlog met zich meebrengt. En is het belangrijk. Um, dat nu de arrestatie is geweest en dus ook de veroordeling he, van de veldheer daar... die dus ook eindeloos uh, kindsoldaten ronselde. Uiteindelijk is hij nu veroordeeld voor oorlogsmisdaden hier in Den Haag. Hij is opgepakt een aantal jaar geleden. En uiteindelijk is hij uh, nu schuldig gevonden aan oorlogsmisdaden... omdat hij geronseld heeft uh, he, van kinderen. Ja, Deze uh, Lubanga heet hij. Inderdaad. Ja. En is dat belangrijk in uw, in uw ogen? Ontzettend belangrijk. Er zijn uh, een hoop zaken aan te merken. Zowel op de rechtsgang als op uh, het überhaupt uh, uitvaardigen van een arrestatiebevel voor uh, Lubanga. Maar het neemt niet weg dat uh, in het kader van het naleven van kinderrechten... Uh, het heel erg belangrijk is dat uh, deze zaak tot deze uitkomst heeft geleid. Uh, het is een duidelijk signaal aan degene die in dergelijke contexten nog steeds kinds rond, kinderen rondselen... dat ze dat niet zomaar kunnen blijven doen. Uh, er is geen impuniteit meer. Mensen worden daarvoor veroordeeld. En een goed voorbeeld daarvan is een bezoek onlangs... van uh, een uh, hoge commissaris van de Verenigde Naties... die een afspraak heeft gemaakt met de legerleiding in Zuid-Soedan... dat het leger daar kindvrij zal zijn. Dus dat is maar om aan te geven dat er een enorme uh, drive uitgaat... van het uh, veroordelen van dit soort oorlogsmisdadigers. En het is een signaal naar de mensen in het veld. Want ja. dat weten zij natuurlijk ook. Ja. Uh, dat dit uh, niet langer getolereerd nee. wordt. Nou, bent u daar dus heel veel geweest? U heeft heel veel van die kinderen gesproken. Correct. Kunt u mij een, een voorbeeld noemen van een kind die een verhaal heeft gehad... wat u ook altijd met u mee zal, met u mee zal dragen? Ja, mijn voornaamste ervaringen zijn in Oeganda geweest. En uh, zoals ik al eerder zei, is het conflict daar nu een stuk minder aan de orde. Dus eigenlijk vreedzaam. Uh, maar in 2004, toen ik daar was, uh, was er een fenomeen wat uh, night commuters werd genoemd. Uh, dat was een fenomeen waarin uh, kinderen in hun eigen dorp, in hun eigen familie... niet meer veilig waren voor uh, de verschrikkingen van het verzetsleger van de Heer, het leger van Kony. En uh, om te voorkomen dat ze gerondwet zouden worden, uh, liepen ze iedere dag... Uh, kilometers naar het centrum van het dorp. Uh, dus we zijn het dorp, om daar te overnachten met elkaar. Dus je moet zich voorstellen, daar waren gewoon op de straten van dat dorp iedere nacht tienduizenden kinderen die verschoond van iedere vorm van ondersteuning of van bescherming uh, de nacht doorbrachten om vervolgens naar school te gaan, weer naar huis te gaan, nog even wat te eten, mogelijk. Dus dat was, dat was een ontzettend aangrijpend. Uh, ja, want u zag generatie. dat dus met uw eigen ogen ja. elke avond weer gebeuren. Ja. En toen, wat, wat kon u toen doen? Nou, Wordsheld was op dat moment bezig met het uh, ontwikkelen van een programma daar. Dus ik was daar om uh, uit te zoeken wat we daar mogelijk konden gaan doen. We hebben toen eigenlijk vrij snel een programma kunnen opzetten... met medewerking van andere organisaties. Er waren ook uh, Artsen zonder Grenzen was daar, uh, Oxfam was daar, uh, Oxfam Novib... en een aantal andere organisaties. En ja, er werd daar gewoon uh, direct hulp geboden door uh, de kinderen op te vangen... in beschikbare ruimtes, bijvoorbeeld die uh, ter beschikking werden gesteld... door de lokale gemeenschap, door de gemeente. En daarin werden sport- en spelactiviteiten georganiseerd... En, ja, werd in ieder geval geprobeerd. En, uh, het is een hele mooie link met het vorige gesprek uh, wat u voerde. Het belang van het voortzetten van activiteiten waar kinderen behoefte aan hebben. Het gewone leven Het gewone leven. Ze? En ja. dat is natuurlijk in een context als Noord-Oeganda... een uh, onvoorstelbare opgave. En ook bijna niet uh, in te denken uh, hoe dat moet zijn... om dat dag in dag uit uh, gedurende de jonge jaren van je leven te moeten doen. Maar die structuur... Dat is inderdaad waar het uiteindelijk om gaat. Dat is belangrijk. En wat, want u ging u ook met ze in gesprek. Heeft u echt gesprekken gevoerd met die kinderen? Ja, dat is een van de belangrijkste aspecten denk ik van het werk van Woordscheld. En ook andere uh, kindorganisaties uh, doen dat net als wij. Het zorgen voor ruimte voor kinderen om hun verhaal te vertellen. Om deel te nemen aan uh, zowel... Het gesprek over hen, als ook het ontwikkelen ja. van projecten die er voor hen worden Maar kon u geestet. ook echt letterlijk met ze praten? Nou, um, een aantal van de kinderen die we spraken, die hadden een redelijke mate van onderwijs uh, toch kunnen volgen. We spraken misschien een klein beetje Engels, maar het was wel voor een overgroot deel met tolk. Uh, dus een gesprek was wel, wel mogelijk, uh, maar dan altijd uh, voornamelijk met een tussenpersoon. Ja. En hoe voelde dat voor u om daar te zitten tegenover die kinderen die dat dus allemaal elke keer weer aan hun lijf ondervonden? Ja, verschrikkelijk. Uh, het is... Uh, onvoorstelbaar eigenlijk. En ik kan er ook moeilijk woorden voor vinden om dat te duiden. Het is iets wat, uh, wat enorm veel impact maakt om te zien... Uh, ik was mezelf nog relatief jong, het is nu een jaar of uh, acht geleden... maar om daar te zijn en dan je eigen bevoorrechte situatie... in oogschouwnemend uh, tegenover kinderen te zetten die dit moeten doormaken... Uh, ja, dat uh, heeft mij wel uh, getekend. En in positieve zin ook gedreven om het werk te blijven doen wat ik op dit moment aan het doen ben. Ja, want u was toen een twintiger geloof ik, en inmiddels een dertiger. Ja. Want u zegt het heeft me getekend, op wat voor manier dan? Nou, het is, uh, uh, zoals ik al aangaf, een uh, in mijn gesprek hierover is één ding, maar de beelden erbij uh, maken dat uh, des te heftiger. Uh, die herinnering, uh, die drijft mij op een bepaalde manier in de dingen die ik, uh, die ik nu doe. Ja. Het zien van uh, kinderen in dergelijke situaties, ondertussen zelf vader geworden. Heb je nog een extra uh, referentie, zal ik maar zeggen. En de voorstelling dat uh, iets dergelijks wordt aangedaan aan kinderen, uh, is verschrikkelijk. Ja. Kunt u zich iets voorstellen bij het je als kind niet veilig voelen? Ja, zeker. Ja, ja. Um, dat kan ik. Want, wat, wat heeft u dan uh, meegemaakt dat u zich niet veilig voelde? Uh, nou, ik heb, ik heb zelf niet in uh, enige mate een uh, heftige ervaring gehad. Maar wel een, een jeugd waarin uh, veiligheid niet vanzelfsprekend was, zal ik maar zeggen. En dat heeft me wel mede ook uh, getekend. En uh, me doen besluiten op een vrij jonge leeftijd om me uh, in ieder geval in te zetten... Uh, tegen onrecht, onrechtvaardigheid en, uh, en proberen mee te werken aan een... Uh, een wereld waarin uh, bescherming voor kinderen uh, mogelijk zou zijn. Ja, u heeft ja. dat, dat was, en, en op wat voor manier voelde u zich als kind niet veilig? Waar had dat mee te maken? Ja, dat is uh, uh, zoals dat uh, in sommige gezinnen gaat. Uh, uh, scheidingssituatie en dergelijke. Uh, dus ja, daar uh, uh, heb ik inderdaad mijn, mijn ervaring uh, mee gehad. Uh, en dus heeft, heeft dat u uiteindelijk gedreven naar het vak wat u nu doet? Om... Ja, in zekere zin wel. Het is veel breder dan dat. Het heeft niet alleen met uh, mijn persoonlijke ervaring... uit die uh, periode te maken, maar ook het uh, al vroeg de wereld intrekken En uh, zien wat er in de wereld uh, verder nog gebeurt, zeg maar. Dus het eigenlijk uh, over de grenzen van uh, Nederland heen kijken... en uh, vroeg op reis gaan. En ja, het, het, het onrecht in de wereld, dat is wel iets wat me uh, al vanaf jongs af aan uh, duidelijk is geworden. Ja. En daar heb ik uh, ja, geprobeerd uh, in de loop der jaren vorm aan te geven. Onder andere door dit werk te doen. Nou is het zo dat op internet inmiddels miljoenen mensen... hebben gekeken naar een film over Kony. Hè? Die uh, rebellenleider uit Oeganda, dat land waar u geweest bent. Waarvan u zegt dat het er een stuk rustiger is inmiddels. Um, als je naar die film kijkt, dan is het een en al ellende. En dan... Uh, um, je ziet het idee dat daar inderdaad de kinderen voortdurend gevaar lopen. Maar u zegt, dat is eigenlijk niet meer helemaal terecht. Klopt dat? Voor Oeganda is dat inderdaad zo. Daar gebeurt het niet meer. Niet op deze schaal. Uh, Koning is uh, verdreven naar omliggende land. Hij zit vaak in de Centraal Afrikaanse Republiek. Hij zit in de Congo. Hij heeft een tijd in zuid soedan gezeten. En uh, laat ik voorop stellen dat uh, de mogelijkheid... dat Koning uh, gearresteerd zou worden, uh, uitgeschakeld zou worden... Uh, fantastisch nieuws zou zijn... Uh, het probleem dat ik heb met de film is dat het een situatie van zaken voorstelt die veel te simplistisch is en mogelijk uh, gevaarlijk. Ja, want het is een film gemaakt door een Amerikaan die in contact komt met een jongetje in Oeganda die geronseld is door dat leger. Uh, en hij uiteindelijk probeert de wereld, daar komt het op neer, te mobiliseren om te zorgen dat deze man verdwijnt. Ja. Um, maar uw punt is niet zozeer dat uh, deze koning wel goed zou zijn. Maar uw punt is meer dat de Amerikaan of deze man het te simpel voorstelt wat de oplossing zou zijn. Precies. En dat de kracht waar de in dit geval Noord-Oegandezen over beschikken. Volledig te niet wordt gedaan. Dus er wordt een beeld geschetst: als zou er een oplossing zijn voor deze hele complexe situatie? Ja, namelijk gewoon het leger hè, van, de, van het letterlijk. Precies, van de dus het wordt eigenlijk gewoon gepropageerd dat er een militaire oplossing is voor dit probleem, wat een veel diepere uh, uh, grondoorzaak heeft, meerdere oorzaken zelfs. En het sturen van een aantal Amerikaanse speciale troepen die uh, koning uitschakelen in de bush is als oplossing voor het probleem uh, een godspunt. Dat is uh, onmogelijk. En is het dan toch goed dat er miljoenen mensen... op de hoogte zijn inmiddels van deze koning. en denken, hé, hey, wat is er eigenlijk allemaal aan de hand? Want daar is het ook om te doen. Of denkt u, nee, het is gevaarlijk? Ik denk dat het goed is dat mensen op de hoogte zijn van wat er speelt. En ik denk ook niet dat het zo is dat mensen het voorheen niet waren. Heel veel mensen waren op de hoogte van wat er speelde. Er waren genoeg organisaties die er aandacht aan besteden. Niet natuurlijk via deze manier en zeker niet op deze schaal... Um, maar het kan ja, mogelijk wel gevaarlijk zijn als het gaat over uh, de, de, de simplificatie die er plaatsvindt rondom uh, wat er speelt ter plaatse. Als dat zou leiden tot bijvoorbeeld wat het doel is van de film, een uh, druk uitoefening richting de Amerikaanse overheid om dit te doen. Het kan ook het legitimeren worden op termijn van het realiseren van een militaire oplossing wat mogelijk tot meer geweld in de regio leidt. En dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak. Want is er voor uw gevoel een oplossing? Want zij zeggen dus je moet gewoon de regering steunen. Maar wat, wat zou in uw ogen. Is er heel kort gezegd een oplossing mogelijk? Die is er zeker. En uh, die ligt ook bij de overheden, maar dan niet per se in de sfeer van een militaire oplossing, maar meer een dialoog ja. tussen de landen. Er is ontzettend veel strijd gaande tussen de overheden in uh, Oeganda en de Congo. Uh, dus een overleg, uitwisselen van informatie en uh, niet per se met een een grote inzet van militaire adviseurs uit de Verenigde Staten. Ik sprak met uh, Wout Visser, hij is kinderrechten-specialist dus van War Child. En uh, nou, over niet al te lange tijd, om uh, tien voor half tien vanavond... wordt duidelijk wat de actie bij 538 heeft opgebracht. Wat zal het zijn? Wat denkt u? De tussenstand ondertussen was al 44.000, hoor ik eerder vandaag. Dus het uh, gaat de goede kant Kunnen op. Kunnen jullie goed gebruiken, hè? dat geld? Ja. Heel veel succes met alle projecten van War Child. bedankt. Dit was hem weer, de uitzending van vandaag van Twee Dingen. Um, het weekend staat voor de deur, dus we zijn er niet de komende dagen. Maandag zijn we er wel weer om 8 uur. En de reacties uh, en ook terugluisteren van uitzendingen... kan op onze site tweedingen.nl. Nou, het weekend staat voor de deur... en dus de vrijdag uitzending van BNN Today. Willemijn, geen nee, zit jij er? Nee, een hele zware stem nog steeds, Margreet. <laughs> weet, je, ja, dan weet je wel wie het is, toch? Ja, ik weet het. Ja, je weet het. Erik zijn er Vanavond ja, dus inderdaad is inderdaad met een nieuwe editie van BNN Today. Ik heb een hele slechte verbinding met je, dus ik hoor je niet zo goed. Oké, okay, nou dan gaan we die verbinding de komende weken maar eens aanhalen. Uh, dankjewel, Margrethe. BNN Today zometeen inderdaad. Met onder andere uh, aandacht voor de Amsterdamse Zedenzaak. We zetten een punt achter de weken. We behandelen onder, onderwerpen die het afgelopen week uh, in het nieuws zijn geweest. En natuurlijk gaan we het ook hebben over het bekendmaken van het feit dat er een nieuwe fractieleider is voor de Partij van de Arbeid. Een onnavolgbare Luc Iekink op de zender. Um, en twee hele mooie gasten, en Jurgen van den Berg, die dat zometeen meteen aan elkaar uh, aankondigt en mooie plaatjes eruit. Maar eerst het nieuws met Nanette Weijl. Hoop ik. Radio 1, het NOS-journaal. Dit is Radio 1, BNN Today, Erik Kortom. Goed, voor het nieuws wachten we dus even tot half tien. Het is vrijdag 16 maart en 31 minuten over acht het weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het in BNN Today. Welke kwesties zaten wij in onze maag? Wat is er aan de hand op straat? Wij bespreken waar het nu echt om gaat. Iedere vrijdag een mooie break. net de zet een punt achter de week. Oh, oh. Zo trots op het liedje <lacht> nog steeds. Ik maak me toch een beetje zorgen om Nanette. Nou net. Maar goed, we horen waarschijnlijk zo meteen al wat er met al aan de hand was. Goedenavond, welkom bij BNN Today op deze vrijdag. Iedere vrijdag sluiten we de nieuwsweek af. En dan doen we met bijzondere gasten mooie onderwerpen. En hopelijk hele goede muziek. Wie ik daarvoor uitgenodigd heb, dat hoor je zo meteen. Uh, we gaan het hebben over de kerstverse Pvd uh, Partij van de Arbeidleider Diedrik Samson. Vanmiddag om vier uur werd het bekend dat hij het uiteindelijk gaat uh, gaan doen. We gaan het hebben over de Amsterdamse Zedenzaak. We blikken terug op de eerste week van de inhoudelijke behandeling rond die zaak. Uh, mijn Radio 1-collega, ik zei het net, uh, qua muziek haalt nu even nog een lijstje uit zijn tas wat hij precies heeft meegenomen. Maar dat is Jurgen van den Berg is hier. Hij heeft een platenkoffer vol muziek meegenomen. Met heel veel liefde uitgezocht, toch Jurgen? Zeker, let vooral op de eerste. Oh, ben heel benieuwd. <laughs> uh, he, heb jij, jij, jij even heel even, want ik stel jou nooit een vraag in de opening... maar ga ik nu wel doen. Oh. Als ik Radio 1 aanzet en Radio 2 en zo... Jij bent um, Al een alomvertegenwoordigd nou. radiomens. Ja. Nou tegenwoordig, je, slaap je ook nog wel eens, stiekem? Uh, af en toe tussen, tussen, tussen, de, platen. tussen de plaatjes. <laughs> <laughs> nou, we gaan het meemaken. En natuurlijk zei het ook net in de opening al, de onaanvolgbare Luc Ikenk... zit weer op zijn plek, heeft de hele week het nieuws gevolgd... en de meest opmerkelijke uitspraken daaruit gefileerd. Ja, Yoda is overleden. Yoda? Yoda is overleden. Ze okay. werd afgelopen zomer verkozen tot lelijkste hond ter wereld, Yoda. Het diertje is nu op 15-jarige leeftijd overleden. Haar baasje had Joda op straat gevonden en dacht eerst dat het om een rat ging. Joda kreeg de prijs voor lelijkste hond vanwege haar korte plukjes haar... haar naar buiten hangende tong en haar lange, haarloos lijkende pootjes. Ja, mooi beest, mooi karakter in ieder geval. Vijftien jaar lang hebben mensen dus gedacht dat ze een rat was. Ja, ik toch het als het profiel van een bekende zanger. Maar goed, <lacht> en, en Joris Kreugel <lacht> hebben we natuurlijk ook nog. Die geeft zijn geluksdubbeltje deze keer aan een voetballer voor het stadion van voetbalvereniging Cambuur-Leeuwarden, ben ik. En ik ga straks mijn geluksdubbeltje geven aan Mark de Vries. En die moest van de week huilen. Hij spits hier, omdat zijn contract niet werd verlengd. Oh. Hij is al 36, maar deed hem heel erg veel pijn. Moet je eerlijk zeggen, mij ook, toen ik het zag. Ach, wat, wat leefde ik met de beste man. Maar hij zat ook zo te vechten tegen zijn tranen. Dat is straks eh, Joris Kreugel. Zometeen hoor je wie mijn eh, twee gasten zijn van vanavond. Maar eerst de sport met 12 op Peperstraten. O, wat een aankondiging, heerlijk. In uh, de Eredivisie ja, er wordt vanavond gevoetbald. Eén wedstrijd in de Gelgenomen in Arnhem speelt Vitesse tegen Herakles. Onze man ter plekke is Andy Houtkamp. En die leuke wedstrijd? Redelijk, dan, redelijk. Vitesse uh, staat 1-0 voor. Wie anders dan Boni. Zijn elfde doelpunt dit seizoen alweer. Uh, 1-0. Uh, Herakles probeert het wel, maar komt niet door die stugge verdediging heen van Vitesse. En er is al ruim 35 minuten gespeeld. Vitesse ietsje beter. Staat ook terecht met 1-0 voor. Doelpuntmaker Boni. Dankjewel, Andy. En er is ook geloot voor de kwartfinale van de Europa League en de Champions League. In de Europa League is AZ de enige overgebleven Nederlandse club gekoppeld aan Valencia. Wedstrijden worden gespeeld op 29 maart en 5 april. AZ dat de eerder Udinese uitschakelde, beginnen met een thuiswedstrijd. En Valencia, de nummer 3 van Spanje, schakelde in de achtste finale nog PSV uit. De trainer van AZ, Gertjan Verbeek, nuchter als altijd, ook met zijn reactie op de loting. Het is altijd een de laag om dat de volgende wedstrijd uh, nog moeilijker wordt. Maar als je ook kijkt naar de positie op de ranglijst van Valencia, de derde. En nu ineens het vierde in Italië, dan, ja, dan schat ik er ook de Spaanse competitie wel wat hoger in. Ik denk dat het op dit moment een van de zwaarste competities is in, in Europa. En, en het is heel knap voor Valencia dat ze zo dicht bij, bij Real en, en Barcelona staan. En er is inmiddels alweer doorgelood. Mocht AZ verder komen, dan speelt het in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen Atletico Madrid en Hannover 96. En Klaas-Jan ontmoet met zijn schalken in de kwartfinale Atletico Bilbao. Ricky van Wolfswinkel en Stijn Schaars Die spelen voor Sporting Lissabon... en moeten het in de kwartfinale opnemen tegen metalist Garkov. En dat komt uit Oekraïne. En dan naar de kwartfinales van de Champions League. Daar heeft AC Milan uh, ja, geloot tegen Barcelona. Real Madrid stuit op het uh, kleine Cypriotische Apuel Nicosia. Bayern München moet het opnemen tegen Olympique Marseille. En Chelsea, de enige overgebleven Engelse club, speelt tegen Benfica. En dan nog wat zwemmen. Ranomi Kromowidjojo heeft bij de Cup in Amsterdam de 50 meter vrije slag gewonnen. Ze zwom in een tijd van 24 seconden en 24 honderdste naar de eindstreep. En troefde daarmee Marleen Veldhuis en Inge Dekker af. Kromowidjojo en Veldhuis blijven de twee zwemsters met de beste papieren voor olympische kwalificatie op deze afstand. Per land mogen nog slechts twee zwemsters deelnemen aan de Olympische Spelen. Maar Dekker heeft die 50 meter voor de Spelen in Londen nog niet uit haar hoofd gezet. Mijn 100 vlinder was eigenlijk het belangrijkste. Maar nu, uh, ja goed, ik zit er gewoon dichtbij. Dus het is uh, hoe dan ook belangrijk. En weet je, als je, je kwalificeert op de 50 vrij voor de OS... Dan, uh, ja, dan heb je gewoon een dikke vette medaillekans. Uh, dus uh, ja, het is zeker belangrijk de OS. We gaan dat nog veel horen de komende maanden. En er is een breuk ontstaan in de samenwerking tussen Michaela Krajček en haar coach Erik van Harpen. Volgens vader Petter Krajček heeft haar dochter moeite met het soms botte gedrag van Van Harpen en kon en wilde ze niet meer aan de financiële eisen van Van Harpen voldoen. Meer sport om tien uur hier op Radio 1. Tran, dankjewel. Het is tijd voor uh, het voorstellen van, uh, van de, de eerste gast van deze avond en uh, die eer valt beurt aan, Jurgen van den Berg. Zijn beste vriendjes zijn Koen, Hamburgertje en Emiel. Deze man is van alle markten thuis, want 3FM-dj, BNN-presentator en klusjesman. Oh, en ik vergeet bijna dat hij tegenwoordig nog soapacteur is. Wat een vent. Ik heb het over Sander Lantiga. Tik hem nee, aan, nee. ouwe! Ja. Hoor <lacht> oh, je dan normaal gesproken. Sander, goed dat je er weer bent. Uh, ja, even leuk. Even een kleine uitleg. Wij weten wel wie Koen is. Tenminste, mensen die wel eens naar 3FM luisteren weten dat het om Koen Zwijneberg gaat. Maar Hamburgertje en Emiel, vertel eens even. Nou, dit wordt, Het wordt heel gênant dit. Met de kans dat het heel naïef wordt. Maar uh, wij hebben dus een, uh, een Koen Sander soap. Wij maken elke week een, een filmpje voor onze website. Gewoon omdat het leuk is. En we hebben de mogelijkheden. En we denken dat sommige luisteraars dat misschien ook wel kunnen waarderen. En ja, we zitten nu bij aflevering 5 of 36. En de verhaallijnen zijn dan ook wel een beetje op. Dus um, uh, Emiel is een speelgoed aapje. En hamburgertje is een plastic hamburger. Is een plastic. En die hebben laatst nog ruzie gemaakt. Kijk, aan. Dus. kan je nagaan dat als je dus zo'n soap 25 jaar of 35 jaar moet volschrijven, dat dat een enorme klus is? Ja. Het is, uh, het is opgelost. Wij weten nu Hamburgertje en Emiel dus. Onze tweede gast. Deze vrouw heeft het mooiste beroep op aarde. Tenminste, dat zegt ze zelf. Never a dull moment in de strafrechtadvocatuur. Ze is een opvallende verschijning tussen de grijze pakken en stropdassen. Grote wens op carrièregebied. Ooit een seriemoorden na te dedigen type Hannibal Lecter, zullen we maar zeggen. We zijn blij dat ze er is, strafrechtadvocaat Marielle van Essen. Kijk, Marielle, goedenavond. Een, uh, een seriemoordenaar verdedigen? Is dat echt een droom? Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje raar. Nee, ik bedoel niet. Uh, niet maar ja. als advocaat, ja, ik zou wel eens zo'n zaak willen gaan doen. De omvang, de ernst, dat lijkt me echt fascinerend. Ik wil straks, als we uitgebreider gaan praten, heel graag weten het waarom. Want dat is me altijd een vraag die ik heb bij dat soort strafrechtadvocatuur. Uh, laten we ons even gaan concentreren op de afgelopen week. Uh, BNN Today of vrijdagavond zet een punt. Achter de week had jij speciaal nieuws, Marielle, van de week, wat je opgevallen is. Ja, George Clooney is opgepakt, heb ik gezien. Terwijl hij zich toch wel uh, sterk maakt voor de goede zaak, mag ik wel zeggen. Niet de eerste keer van George Clooney. En uh, ik hoop dat hij snel vrijkomt en verder kan gaan daarmee. Is het, is een, zo iemand heeft natuurlijk uh, geld zat om een hele goede advocaat in de arm te nemen. Ja. Is dit een ingewikkelde zaak als je het zo nee, bekijkt? Nee, deze man staat natuurlijk zo buiten. Misschien even, uh, is hij gearresteerd om even een punt te maken. Maar ja, ik moet zeggen, zo'n man die financieel volledig binnen is... ik vind dat wel te waarderen als hij uh, echt letterlijk met risico voor zichzelf uh, ja, dit soort acties onderneemt. Maar waar, waarom is hij opgepakt? Weet dat, dat is mij ook onduidelijk hoor. Maar dat, wat, ik, weet, ik zag ook een, een kop, een fietsen er langs. Hij was opgepakt omdat hij, wat heeft hij gedaan? Ja, hij liep mee in, uh, hij liep mee in een demonstratie. Ja, maar wat het, hij nou ja. gedaan heeft, of hij nou nee, ja. stenen heeft gegooid. Het is een hoop iemand, niet Volgens mij heeft hij een bevel niet opgevolgd <laughs> tijdens de demonstratie. Als de politie in Amerika zegt, uh, you go to the left and you go to the right, dan heb je een bobleem. Ja, een probleem. daar maken ze nog indruk, hè, in Amerika. Ja, precies, daar, daar nog wel. Kunnen we het ook straks nog wel even over hebben. Sander, buiten Hamburgertje en Emiel, wat is voor jou het meest wereldschokkende nieuws geweest? Nou, niet, maar wel voor mij enorm. Opvallend. Uh, waar, niet waar is de mol, hm. maar waar is het Malinese voetbalhelftal? <laughs> Er is gewoon het nationale voetbalelftal van Mali. Is in de neergestreken, althans voor één dag. En die zijn nu weg. En ze moeten zondag weer terug zijn, maar ze zijn echt verdwenen. Die zijn allemaal van het trainingscomplex verdwenen... en allemaal in afzonderlijke auto's? Dat is dus vraag. En er zijn nu duizend en verhalen en duizend en één theorieën. Maar waar ze nu echt zijn, ze zijn nog niet gespot. En nu schijnen ze dus in Parijs te zitten. Omdat ze natuurlijk Franse roots hebben en misschien familie. Maar dat een heel nationaal voetbalelftal zomaar ook. Ik denk, ze zijn makkelijk te herkennen, want ze lopen allemaal hetzelfde shirt. Maar, ja, ook En trainingspak gesponsord. Ja. Maar wat is, het, wat is voor ons jou het idee daarachter? Is het dat ze gewoon familie willen opzoeken? Op, ik denk het wel. Of gaan er asielaanvragen komen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze gewoon, zo vaak hebben ze de kans niet om in Europa te komen. Dus ze denken, nu we toch in Rennes zijn. En daar is het in de winter ook niet zoveel te doen. Nee. Het wapen van Rennes is dicht. Dus ik denk dat ze op zoek zijn naar familie. Naar warme banden met de familie. Ja. ja mooi nieuws. <laughs> Jurgen, voordat je je eerste plaat gaat draaien, had jij nog nieuws van de week? Want je zit altijd nou, natuurlijk met, met Stand.nl en, en met Lunch ja. zit je daar vol in. Ja, er was heel veel nieuws, maar dat gaan we volgens mij al wel bespreken, ja. Wat zeg je? Ik zei er was heel veel nieuws, maar dat gaan we natuurlijk allemaal deze avond over Ja, maar spreken. was er één ding van, van, van, van, ja, je, van de week ja. wat je, je persoonlijk raakt? Want je zit er uh, zo, zo in dat ik me voorgestelde dat er één nieuwsbericht is. Bijvoorbeeld het busongeluk of iets dergelijks. Ja, nee, ja goed, wat dat, dan... dat, dat, dat is zijn, dat, dat zijn altijd veel grote Ik vond het toch wel opvallend dat Samson uiteindelijk die, die P van de verkiezing won. Oké. Okay. Dus ik vind dat het wel goed is voor die partij. Oké, okay, daar gaan we het inderdaad zo ja. meteen uitgebreider over hebben. Uh, de eerste plaats van de avond, ga je gang. BNN Today, zet een Punt. Achter de week. Ja, we, hadden, we hadden gisteren eigenlijk al een soort voor-rokjesdag. Het was niet helemaal Rokjesdag, Sander. Jij weet dat wel? <lacht> uh, nee, nee, ik heb de mijne in de kast gelaten. Nee, precies. Dat moet, dat moet nog even <lacht> ietsje warmer worden. Um, <lacht> dit is een man die is bekend van de zomerhit van 2008. Black and Gold geheten. Hij komt uit Sydney in Australië. en Ik dacht, ja, die lente is toch een beetje begonnen. Dus daarom Sam Sparrow, en happiness. To know I haven't seen her I feel like I've been dying for a smile mm -hmm. And I'm not gonna stop no. Cause time waits for no one I gotta hold me what I got Walking line, I can feel the world spinning round Do you feel it? Oh yeah Before every day comes See a thing inside Sit tight, sit tight, it'll be alright De pure vrolijkheid van Sam Sparrow ietsje zachter, want er is een pingel. Is het voor Vitas aan die, die Houtkamp? Jawel, voor een penalty en een rode kaart ook nog voor Herakles Voor de keeper Remco Pasveer en de vervanger van, van Pasveer is Dennis Telgenkamp. En die staat in het doel om eventueel een penalty van Boni tegen te houden. Maar dat lukt wel. Hij houdt hem niet zelf tegen, maar Boni knalt de bal op de paal. En zo blijft het 1-0 in de laatste minuut voor rust. Voor Vitesse en de gemiste penalty. En het doelpunt van Boni, 1-0 dus. Begon zijn carrière trouwens in de showbiz als uh, kindacteur... in een uh, reclamefilmpje voor McDonald's. Kijk Even een feitje over Sam Sparrow, dus een happiness. Ja. En dat bewijst dat het toch nog goed met je kan komen als kindsterretje. Wat een lekkere plaat. Uh, Luc Kink. Ja, ik ben precies zo begonnen. ook. Ja, McDonald's-potje, klaar. <laughs> We beginnen met de Partij van de Arbeid vandaag. Vandaag werd namelijk bekendgemaakt... wie het zinkende schip de komende tijd mag gaan besturen. De uitkomst is eenduidig. In één stemronde... Uh, is gekozen tot de nieuwe partijleider van de Partij van de Arbeid... met 54% van de stemmen. Diederik Samson. Ja, Diederik Samson is dus de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid. Hij versloeg in een zinderende finale Ronald Plasterk en Nehabad Al-Bayrak. Martijn van Dam en Lutz Jacobi werden al eerder weggestuurd. Nog voor de shows was dat. Zegentocht van Dietje Samson begon drie weken geleden. Meneer Samson, goedemorgen. Goedemorgen. Onder de achterban bent u de meest populaire, blijkt uit Peilingen. Bent u beschikbaar? Ik zag zoiets, jongens. Het nieuws van gisteren uh, is ook voor ons allemaal uh, erg nieuw. Geef mij ook nog even de tijd om alles op een rij te zetten. Dat geldt voor ons allemaal. Ja, maar niet lang daarna be besloot Samsom zich toch kandidaat te stellen. Meneer Samsom, u heeft een besluit genomen. Ja, ik wil me kandidaat stellen als partijleider van de Partij van de Arbeid. Omdat ik de partij nieuwe energie wil geven...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 Ik herinner me Café de Reutel ja, in Middelburg. Café de Reutel, dat was genaamd. <laughs> Samson, Plasterk samen op een biljarttafel, drinkwedstrijd. Uiteindelijk lallend dat campagne lied zingen. Nakend, nou daar komen we vol volk op af. Roland, Ronald en ik op het biljart oh. en de mensen vielen bijna uit het raam. Zo vol was het. En lokale vrijwilligers die een heel plein in een winkelcentrum van Spijkenissen vol weten te krijgen voor een campagnebezoek.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 en de partij bruist. Ja, morgen weten we of Samsom echt wordt gekozen... als leider van de politieke vaatwastablet. Dan is namelijk het congres van die partij. Luc, Eric. dankjewel. Ja, wij praten er nog even over door. Inderdaad, Diederik Samsom dus verkozen... tot nieuwe leider van de Partij van de Arbeid. Partijvoorzitter Hans Spekman maakte dat zojuist... Onder, of althans vanmiddag onder uh, Parkgeroffel uh, bekend. Um, laten we eerst even naar onze politieke man gaan. Siemert van Lienden. Siewert, goedenavond. Hoi, uh, goedenavond. Hoi. Diederik Samsom, zat het daar aan te komen? Zat er wel een beetje aan te komen, toch? Ik had er zeker een paar flesjes uh, wijn op ingezet en uh, hij werd het ook, maar hij werd het wel met, met toch een best wel grote meerderheid. 54% in de eerste stemronde, terwijl we eerst eigenlijk te speculeren dat het misschien een beetje half-half zou gaan qua stemmen om mannen en vrouwen. Nou, dat bleek helemaal niet het geval. Er zijn nauwelijks 10% van de stemmen naar vrouwen gegaan. En Samson won dus in de eerste ronde. En dat hele gekke stemsysteem hoefde niet eens aan de orde te komen. Om nog een tweede ronde te doen. Eén nee, stemronde was voldoende. V van de week was er natuurlijk nog dat debat bij Paul, uh, bij Paul Witwan, waar uh, Ronald Plasterk als winnaar uit de bus leek, gekomen leek te zijn. Had jij het gevoel dat dat nog daadwerkelijk iets uit ging maken... in de uiteindelijke uh, strijd om de, om de gunst van de, van de PvdA-leden? Nee hoor, dat zegt veel meer iets over de leeftijd van de kijkers van de VARA... dan over uh, deze politieke strijd. Daar moet je absoluut niet uh, te druk om maken. Maar het was natuurlijk wel uh, zo dat Samson in Paul Witteman... even zijn uh, faux pas wat betreft de uitspraken... over burgemeester uh, Wolsef uit Utrecht voor zijn kiezen kreeg. En dat was nog wel even een lastige situatie. Maar dat demonteerde hij wel zo snel en zo handig... Uh, dat het eigenlijk ook geen rol speelt, meer. Dat was wel even gevaarlijk voor, uh, voor Samson. Als iemand zo'n moment heel handig kan demonteren, zoals jij het noemt... Is het, vind jij het een, uh, een gedroomde leider van de Partij van de Arbeid? Oh, ik, uh, ik droom sowieso niet van de PvdA, uh, P dus mm. ook niet van, uh, van een leider daarvan... Uh, maar ik denk dat het wel een persoon is die nu heel handig is uh, politiek gezien voor de Partij van de Arbeid. Het is een, uh, mensen zeggen dat hij wel naar links gaat schuiven. Ik denk dat niet. Ik denk dat hij gewoon duidelijker is. En dat is uh, waar behoefte aan is naar Job Cohen. Iemand die met uh, frisse ideeën komt, maar vooral die duidelijk uh, naar voren brengt. En het is iemand die uh, nu toch de draai kan maken in, uh, in de Kamer. Waarbij uh, hij zoveel kiezerspotentieel uh, heeft dat hij een race kan uitlokken met uh, Mark Rutte. En uh, dat het uiteindelijk zo weer zal gaan om de ouderwetse vragen... Uh, stem je de Partij van de Arbeid of de VVD? En dat, hmm. daar nam hij vandaag ook een voorschot op. Ik kan het hij even... zeggen, hij heeft inderdaad geroepen. Zijn, zijn offensief is duidelijk gericht in de richting van Rutte. Niet zozeer. Hij zegt, Wilders is niet mijn grootste probleem, ik ga, de, ik ga de strijd aan met Rutte. Moet Rutte vrezen voor de nieuwe, VP, uh, uh, nieuwe Partij van de Arbeid... VPO. wou ik zeggen. <laughs> nieuwe, Partij van, nieuwe Partij van de Arbeid onder leiding van, uh, uh, van Samson? Nee, absoluut niet. Ik, uh, ik heb het ook wel gehoord van nu van, van VVD'ers dat ze best wel blij zijn dat Samson het is geworden, omdat hij duidelijkheid biedt en zo er dus weer blokvorming op links rondom de Partij van de Arbeid en rond, rondom de VVD op rechts kan uh, plaatsvinden. Ze zaten al een beetje zich af te vragen of ze bijvoorbeeld de hoemer uh, moesten nemen. Uh, nou, dat lijkt nu wel een beetje van de baan. En ze zullen allebei dus heel hard tegen elkaar gaan campaignen. Ze zullen heel erg blij zijn. Nou, wie betaalt dan uh, die rekening? Dat is uh, waarschijnlijk de, de SP en het CDA als Samson dat goed weet te doen. En wat ook wel interessant is, is dat zowel Mark Rutte als uh, Diederik Samson... allebei echt campagnebeesten zijn. Dat zijn allebei mensen met hele scherpe, duidelijke, korte boodschappen. En dat is ook wel interessant om te zien. Of we nu meer een Amerikaanse stijl van politiek hier gaan krijgen met permanente campagnes. En dat kan deze kandidaat wel brengen. Heel goed. je dankjewel voor je toelichting. Oké. Okay. Sander, ja. um, als 3FM-DJ word je natuurlijk altijd verweten dat je oppervlakkig zou zijn... Mm -hmm. en dat het je allemaal geen reet interesseert. Samson is toch die hond, hè? Ja, die, ja. die broer van Gerst. <laughs> <laughs> wat, wat denk jij? Gaat, gaat, gaat Samson een, nou. de, de Partij van de Arbeid op sleeptuin Ik denk het wel. Vooral omdat hij uh, toch wel een nieuwe koers gaat inzetten. Jonger is, meer charisma heeft dan Cohen, dus dat scheelt sowieso als stemmen. En uh, ja, kijk... Cohen was gewoon totaal niet daadkrachtig. En verloren debat keer op keer uh, was eigenlijk te Amsterdams geworden. Hè? Te gemoedelijk. Amsterdam, dat bedrijf zichzelf wel. En dat, daar ging hij een beetje nat mee in Den Haag. Ja, uh, Samsung kent de klappen van het twee wat meer. <tus> Zit al een tijdje in de Tweede Kamer. Kun heeft natuurlijk ook die Greenpeace-achtergrond. Mm. Dat strijdbare. Dus ik denk... Uh, dat hij wel veel nieuwe potentiële kiezers gaat aanspreken. Jesse de Cohen was, een, was een, misschien keurig en dat is hem ook verweten, dat hij niet verneinig genoeg nee, was... Dat... en niet smerig, en dat hij de morris van, van het van hele uh, uh, Haagse Plus niet aankon. Uh, Marielle, wat denk jij? Gaat Samsom dat wel aandurven? Dat smerig Ook een beetje de smerigheid van het spel aan? Ja, als ik zo naar hem kijk en naar zijn televisieoptredens... dan denk ik dat hij dat, dat strijdbare wel heeft... en ook wel daarin de grenzen durft op te zoeken. Dus in dat opzicht is het denk ik wel een goede tegenspeler, ook voor Rutte... En, en, en zeker ook voor een Wilders, ja. Want de Partij van de Arbeid is eigenlijk uh, um, verworden... tot een niet echt een, groot, niet echt een grote politieke speler. De partij is echt, echt kleiner, echt significant kleiner geworden. Um, dat, moet terug, dat moet terugverdiend worden. Waar, waar ligt voor de Partij van de Arbeid volgens jou... de grootste kans om mensen terug te verdienen? Is nou, dat... om te beginnen vind ik niet per se... dat de PvdA de, de mensen terug moet verdienen. Want ook ik droom niet van de PvdA... Uh, maar ik, ik denk dat een duidelijke boodschap om te beginnen... het belangrijkste is voor die partij. Want nu is het natuurlijk gewoon, ja, gewoon drie keer niks geweest afgelopen tijd. Dus ik denk dat ze een duidelijke boodschap hebben... dat ze überhaupt mensen aantrekken ja, die die boodschap aanspreekt. Nu spreekt het niemand aan, want er is, geen er is gewoon geen boodschap. Geen duidelijke Wat boodschap. Wat stelt de strafadvocaat straf eigenlijk? Nou, dat laat ik verder in het midden. <laughs> Even kijken in het midden. Dat is D66. Als ik nu zeg de fout... en ik heb ook al gezegd dat ik niet droom van de P van de A... dan blijft het nee. niet weten heel veel meer over nee, toch? nee. Nou oh, ja, er blijft nog heel veel over. Maar. Ja, maar het Juergen, jij zei net dat het wel nieuws was voor jou. Ik ben het helemaal eens met Sander's analyse wat betreft uh, Cohen en, en, en de nieuwe man Samson, die is in het debat gewoon veel sneller. Ja. En, en, nou ja, ik denk dat de PvdA dat zeker nodig had. Wat natuurlijk nog interessant wordt is hij is in, toch is in feite nu nog voorlopig tussenpauze, hè, dus hij wordt die fractiesleider totdat er nieuwe verkiezingen komen. En, en wie gaat dan uh, meedoen nog? Hè, dat is natuurlijk de vraag. Ongetwijfeld gaat hij zich ook weer uh, kandidaat stellen, maar dat kan maar zo zijn dat er dan nog iemand van buiten komt. Er wordt heel erg over die Amsterdamse wethouder uh, Asscher gesproken. gesproken. Dat die dan eventueel komt. Uh, dat zou wel een beetje lullig zijn... als hij dan uh, alleen maar zo'n tussenpausje is... Ik zou dat slecht vinden. Ik denk dat hij nu gewoon zich mooi door moet zetten. Ja, ja ik denk het wel. Maar Asjo heeft in principe al aangegeven, tenminste meerdere malen aangegeven, dat hij niet zo heel erg zin, veel zin heeft om naar Den Haag te verhuizen. Nee, maar goed, ik nee, heb weet wel nog een uit. verkiezingsbelofte die je op geloof ik op de verkiezingsavond zelf door een bepaalde Ondert partij. Druk, ja, wet, alles vloeibaar in dit ja. geval. Um, wat vind je van, wat vinden we van het feit dat er zo'n interne campagne binnen een partij is gevoerd? He? Dat er dus vijf mensen zich hebben kandidaat hebben gesteld. En dan eigenlijk ook weer niet elkaar de tent uit hebben geveegd, want dat hadden ze afgesproken om dat niet te doen, is dat dan een heeft dat dan zin? Is dat de manier om een, om, een, uh, om een partijleider te kiezen? Nou stonden? ja, het is binnen, binnen de partij toch wel democratisch, dus ja, waarom niet? Kijk, je moet het niet filijn gaan spelen, je moet elkaar niet zwart gaan maken. Ja, nou, kijk naar de, de Republikeinen, die kunnen daar aardig, ja. in de Verenigde Staten, die kunnen dat. Uh, ja. die kunnen dat uh, maar gelukkig is dat uh, aan de andere kant van die ja, grote ja. oceaan. Ja, ik had het op zich wel leuker gevonden als er toch wat meer uh, man to man of man to woman was gegaan hier, want uh, over, overigens bij het laatste debat bij Paul Witman zag je dat wel een beetje gebeuren. maar van Dam die duidelijk ja. een ander standpunt innam dan, uh, dan een aantal anderen daar. Ja, ik vond dat wel wat leuker eigenlijk. Want daardoor begonnen wat, wat, uh, begon zich wat meer te profileren. Het, het, het is veel over Plasterk en over Samsung gegaan. Uh, m, al bijrak een klein beetje, maar Lutz... Lutz Jacobi! Lutz viel, <laughs> Lutz viel er een beetje bij. Freek de jongen met de bof, bedoel je? <laughs> Lutz <lacht> Jacobi heet ze. Ja, ja. Ziet, ja, die... ja, ja. Op de een of andere manier is het wel een hele treffende opschrijving, overigens. Maar um, dat, het was, was, was Lutz nou iemand die, laat maar zeggen, ik, bedoel, ik, vond, ik vind het een verfrissend soort geluid... maar is het iemand die, die echt de partijleider van, uh, van de Partij van de Arbeid had kunnen worden? Nee, ik vind, ik vind het niet, eerlijk gezegd. Ik nee. ook niet. Dat, het, dat was, nou ja, met, met alle respect... Dat op een gegeven moment een beetje een soort van gimmick. Het was bijna de mascotte van die interne strijd. Maar kans was toch al vanaf het begin 0,0. als je het over eerlijke politiek hebt, dan kan ze daar in ieder geval. Dat kan ze. Die zegt echt wat ze denkt en denkt wat ze zegt. Ja, maar ik denk dat ze als Kamerlid perfect is, op die onderwerpen die zij doet, ook alleen. Het is niet iemand die inderdaad zo'n partij moet gaan leiden. Marijelle is angstvallig stel. Die denkt allemaal kan me gestolen worden. Die hele Partij van de Arbeid. Nou, bij deze. Samsung mag het dus gaan doen, mag het gaan laten zien. Zien kijken of hij inderdaad dat schip vlot kan trekken. Misschien dat we het zo moeten omschrijven. Zometeen, na de klok van 9 uur, praat ik verder met 3 fm DJ Sander Landera. en strafrecht-advocaat Marielle van Essen. Twee gasten van vanavond. Waarvoor ontzettend dank trouwens, want dat vergeet ik nog wel eens te zeggen. Uh, we gaan het hebben over de Amsterdamse Zedenzaak. We blikken terug op de eerste week van de inhoudelijke behandeling van die zaak. En natuurlijk bespreken we ook nog heel even filijn. het ontslag van PSV-trainer Fred Rutte. En Jurgen heeft nog heel veel meer mooie muziek. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren, niet weggaan. Dan zijn we zo weer bij je terug. Tot zo. Iedere vrijdag een mooie break, BNN te deset een punt achter de week. <tie>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 Dat doen we graag bij Karglas. Karglas repareert. Karglas vervangt. Geniet van de geboorte van de romantiek door het Nederlands Kamerorkest. Op 24, 27 en 28 maart. Het pianoconcert 23. Het mooiste van Mozart. En de Eroica. Het beste van Beethoven. Een groots concert dat klein begint. In het Concertgebouw. Bestel snel op orkest.nl Succesvolle online business brengt je dichter bij je klant.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 Samen. Voor interim online professionals kijk je op Someone.nl. Dit is Radio 1.